Beleiden we ons geloof met de woorden van de apostolische gelooflijgenis. We doen dat in verbondenheid met de kerk der tijden... en in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift. Aansluitend zingen wij op Psalm 36, het tweede vers. Uw goedheid, Heer, is hemelhoog. Het tweede vers van Psalm 36, aansluitend aan het apostolicum. En ieder beleidde met mij in zijn of haar hart...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 Op de derde dag wederom opgestaan van de doden. opgevaren ten hemel. En zit nu aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. Ik geloof de gemeenschap der heiligen. De vergeving van de zonde... De wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen.